Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Weegzorg voor een jongere stopt moet omhoog, van 18 naar 21 jaar. Het is een van de punten in het actieplan Jeugdzorg... dat minister De Jonge van Volksgezondheid presenteert. Het rapport is opgesteld met GGZ Nederland en andere betrokken partijen. Volgens De Jonge moet de jeugdzorg beter... omdat het belang van het kind nu nog te vaak niet voorop staat. In het voorstel staat verder dat de wachttijden in de jeugdzorg... moeten worden teruggedrongen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 We zijn de klok van 12 uur gepasseerd en dat houdt in in de eerste dag van de nieuwe week. Dat we weer starten met uh, Zand lunch luncht. En ik wens u dan ook een hele smakelijke lunch toe. Ja, normaal gesproken uh, zou u natuurlijk als eerste de stem van onze gewaardeerde collega uh, Charles horen... Maar uh, helaas, uh, Charles, die moest stoppen op de maandag wegens andere verplichtingen. Dus hoort u voorlopig alleen maar even hè, op de maandag. Maar ik hoop natuurlijk dat ik heel snel een hele leuke nieuwe collega mag verwelkomen op de maandag. Zodat we het programma zoals het hoort met z'n tweeën kunnen doen. Goed, we gaan uh, snel beginnen met een, een lekker nummer. Het wordt warm vandaag, dus laten we de muziek daar maar op toepassen... Komt ie! Zo'n lekker warm begin voor de maandag. Hè? De temperaturen gaan omhoog. Dus we gaan uh, heerlijk uh, toch eindelijk nu aan de lente beginnen. Na een paar weken wachten. En um, ja, wat gaan we doen? Zullen we eens even een artiest in het licht erbij halen? Want er zijn weer jarigen vandaag. En uh, een van de mensen die we eens eventjes toe gaan lichten op deze speciale dag... is Bobby Vinten. Artiest in het licht. Though we gotta say goodbye for the summer. It's gonna be a cold, lonely summer Ja, een prachtig zomernummer. En dat werd gezongen door niemand minder dan Stanley Robert Finten. Hij werd geboren uh, vandaag in 1935, dus op 16 april. Hij is een Amerikaanse popzanger die bekend werd dus als Bobby Finten. Hij is een van de bekendste liefdesliedjeszangers van de afgelopen decennia. Zijn grootstuk succes had hij met het nummer Blue Velvet. Maar ja, ik heb gekozen voor... Sealed with a Kiss, vond ik toch ook wel een heel prachtig nummer hoor. Hij werd geboren in uh, Cannonsburg in Pennsylvania. En hij was het enige kind van een lokaal zeer populaire zanger. En die heette Stan Vinton. Op de leeftijd van 16 jaar speelde Vinton voor het eerst met zijn band in clubs rond Pittsburgh. En met het geld dat hij daarmee verdiende, kon hij zijn studie aan de... Nou ja, daar nou moet ik dat uitspreken. Het is een hele rare naam. een Duke, Duke University bekostigen. Ik zeg het vast fout, maar goed. Waar hij muziek studeerde en hij slaagde met een graad in muzikale compositie. En in zijn tijd bij die universiteit raakte hij bekwaam in het bespelen van alle instrumenten waar zijn band gebruik van maakte. Zoals de piano, de klarinet, saxofoon, trompet, drums en hobo. Nou, ga er allemaal maar aan staan. Na kort gediend te hebben in het Amerikaanse leger... kreeg Vinton in 1960 een contract bij Epic Records als bandleader. En na twee onsuccesvolle albums en diverse singles... leek Epic op het punt te staan de stekker eruit te trekken... maar juist op dat moment scoorde Vinton zijn eerste hitsingle... getiteld Roses Are Red My Love. Dat nummer stond vier weken op nummer 1 bij de Billboard Hot 100 in 1962. En uh, zijn grootste hit is zonder twijfel dus Blue Velvet... die ook een nummer 1 een, een hit werd op de Blue, Billboard Hot Top 100 in 1963. 23 jaar later noemde David Lynch zijn film Blue Velvet... naar het nummer van Vinton. En in 1990 klom het nummer naar de top van de hitlijst in Groot-Brittannië... nadat hij werd gebruikt in een reclame voor de huidcreme van Nivea... Nou, geweldig. Dit was Bobby Vinten. En dan is het nu, ik kijk even naar het klokje. Kwart over twaalf. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de drie in één. En daar gaan we dan natuurlijk ook even naar luisteren. Drie in één in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 Until I found come away with me and I'll never stop loving 3 in 1, vind ik zelf. <lacht> Lekker rustig ook. Want dat had ik wel even nodig na alle stress waarmee je dan begint op zo'n maandag. Want uh, waarschijnlijk, de trouwe luisteraars, is het vast en zeker al opgevallen dat we een uh, nieuw systeem hebben, of tenminste, een nieuw systeem we hebben. Nieuwe schermen. En alles werkt dan toch allemaal even een tikje anders dan dat je altijd gewend bent geweest. Dus uh, ik kan u verzekeren: uh, voordat je dan start en alles weer. Uh, klaar hebt staan, nou dan lopen er echt wel een paar zweetdruppeltjes langs je voorhoofd van... oh, komt dit maar goed. Dus heerlijke, rustige muziek. U heeft er vast herkend, Nora Jones. En uh, zij uh, trapte af met het nummer, and then there was you. Het tweede nummer was, uh, come away with me. En uh, als laatste nummer hebben we gedraaid, don't know why. En uh, ja, wat zullen we dan nu eens even gaan doen? Ik heb nog een heel lekker nummer bij me. Uh, laten we gaan luisteren naar uh, My Tai met Am I Losing You Forever? bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt nu het nieuws van maandag. Um, wat is er allemaal gebeurd het afgelopen weekend? Nou, in Zandvoort best veel. Het was een heel onrustig weekend. Er zijn uh, zondag, uh, ik denk dan in de nacht van zaterdag op zondag... of ja, rond half drie twee mannen aangehouden in de haltestraat in Zandvoort... Het tweetal had agenten een aantal keer in de nacht uitgescholden en beledigd. En een uh, 20-jarige Zandvoort werd daarbij als eerste aangehouden. En die aanhouding werd bemoeilijkt door een groepje personen waar de man deel van uitmaakte. Een 23-jarige man uit Zandvoort werd ook aangehouden. Deze verdachte probeerde de aanhouding van zijn vriend te voorkomen. De politie werd tijdens de aanhouding de huid volgescholden... door de andere personen uit het groepje. De agenten stellen een onderzoek in naar de identiteit van deze personen... en de twee aangehouden Zandvoorters zijn meegenomen naar het politiebureau. Eerder waren er al diverse opstootjes in het centrum van Zandvoort. Na een vechtpartij in een café aan de Haltestraat... werden rond kwart voor twee twee mannen van 48 en 51 jaar aangehouden... Dit waren mensen van Engelse kom-af. Een 40-jarige man uit Zandvoort raakte bij die ruzie gewond. Personeel van de ambulancedienst heeft het slachtoffer nagekeken... en de man is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt de mishandeling. Dan in een ander café. Ja, we gaan maar door. In een ander café in de Haltestraat raakte rond middernacht... een 22-jarige man uit Zandvoort gewond. De man had een flinke snee. In eerste instantie werd gedacht dat de man gewond was geraakt door een steekincident. En uit het eerste onderzoek is gebleken dat de man zichzelf per ongeluk heeft verwond. De man is nagekeken door de ambulancedienst en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. Rond half elf was een vechtpartij op een terras uh, van een café aan de Haltestraat. En daarbij raakte een 23-jarige man uit Zandvoort gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer is nagekeken door het personeel van de ambulancedienst en kon daarna naar huis. De politie stelt een onderzoek in naar de mishandeling en tijdens het incident werden de agenten diverse keren uitgescholden door terrasbezoekers. Vanochtend uh, meldde burgemeester Niek Meijer in het Haarlems Dagblad dat hij van plan is een stevig gesprek aan te gaan met een deel van het uitgaanspubliek... Waar Waaraan agenten zaterdagavond en nacht de handen vol hadden. De politie heeft een lijst met namen van Zandvoorters die zich misdroegen. En deze is door Meijer opgevraagd. In het centrum van Zandvoort onder onderstonden dus die diverse opstootjes. Waarbij dus de agenten werden uitgescholden en beledigd. Ehm. Um... Nou ja, dat, de, het, het schijnt dat er uh, wel snijwonden waren en uh, dat er mensen in een glas waren gevallen. Dus van stekend partijen is geen sprake geweest naar nu bleek. De nieuwe gemeenteraad van Zandvoort is bezig met het ontwikkelen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma is een door alle fracties van de gemeenteraad opgesteld afsprakendocument. Hierin wordt vastgelegd wat de raad in deze raadsperiode wil oppakken. Een breed gedragen raadsprogramma draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode. Dit door aan de voorkant met elkaar de koers op hoofdlijnen vast te leggen... en bij de verdere uitwerking van een aantal thema's en opgaven de kennis uit de samenleving beter te benutten. Een raadsprogramma is geen dictaat, maar het kompas voor de raad. Tussentijds kunnen er nog bijstellingen plaatsvinden... en nodig zijn op basis van de actualiteiten. De gemeenteraad van Zandvoort vindt de mening van de inwoners hierin belangrijk... en nodigt inwoners uit om suggesties te doen voor waar er volgens hen... in de komende jaren aan gewerkt moet worden door het gemeentebestuur. En deze inbreng kan de raad natuurlijk op nieuwe ideeën brengen. De vraag van de gemeenteraad aan de inwoners van de gemeente Zandvoort is... welke onderwerpen en uitdagingen wilt u graag in het raadsprogramma terugzien? Waar moet de gemeenteraad de komende vier jaar mee aan de slag? Meedenkende inwoners kunnen hun beknopte, liefst inbreng mailen tot en met 24 april naar, en daar komt hier het e-mailadres, raadsprogramma, dus r-a-a-d-s, -A -A Zandvoort.nl. Ik herhaal het nog een keer, raadsprogramma Zandvoort.nl. En doen, want anders kun je nooit meer zeggen van ja, maar dat hadden ze van mij ook wel mogen doen. U heeft nu de kans. Goed, gaan we door met het weerbericht. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 13, 14 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of acht. Gaan we eens kijken wat er morgen gaat gebeuren. Nou, morgen zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 tot 19 graden. En dan uh, was dit het weer volgens weerman Rico Schreuder... Dat was het weer Vier de Zandvoort Ik kan het even niet vinden Maar ik moet ergens zijn Ik moet het nog ergens hebben Maar ben ik nu even kwijt Ik moet het ik ga ze scheuren, want het is een geheim. Kan het even niet vinden nu, maar ik ben het kwijt. Ik moet ergens wezen, ik heb het vast hier of daar. Ik word het nog ergens hebben, maar weet het even niet waar. Meestal kan ik leuk Een keer, volg ik voor hoe je, je moet op weg naar de maan Kan het even niet vrienden, moet het ergens zijn heeft ze ongetwijfeld herkend. De dijk met weg maar niet kwijt. Nou, wie, wie herkent zich niet in zo'n tekst, hè? Um, we gaan maar weer eens even door, denk ik... met iets moois van de artiest in het licht. Want uh, Dusty Springfield staat voor ons klaar om iets moois te zingen. Dus we gaan even luisteren. Artiest in het licht. Artiest in het licht. Stemgeluid van uh, Dusty Springfield. En uh, Dusty Springfield zou vandaag jarig geweest zijn. Waren het niet dat ze inmiddels al... nou toch alweer een poosje terug is overleden. Uh, dus die werd geboren op 16 april 1939. En haar naam was Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. En ze werd geboren in Hampstead, Londen. Ze is weer overleden op 2 maart 1999. En ja, u hoorde het al. Ze is een zangeres van Britse origine. Ze was een van de populairste zangeressen uit de jaren 60 en kreeg de bijnaam de Queen of White Soul. Nou, u heeft zelf al net kunnen horen hoe ze die verdiend heeft. Dus die Springfield begon haar carrière in de muziekwereld in 1958 toen ze toetrad tot het trio De Lana Sisters. De andere leden waren Iris Chantel en Lynn Abrams. In 1960 vormde ze met haar broer Dion O'Brien, die zich Tom Springfield ging noemen, en Tim Feld, later vervangen door Mike Hurst, het trio The Springfields. Ze gingen in 1963 weer uit elkaar en Springfield begon toen aan haar solocarrière. En haar eerste solo-single, I Only Wanna Be With You was al direct een succes met een vierde plaats in de UK Singles Chart. Kort daarna nam ze haar eerste langspeelplaat A Girl Called Dusty op. Beide platen waren het begin van een lange reeks. Het allemaal verschillende singles en albums die een succes werden. En in 1966 scoorde ze in het Verenigd Koninkrijk een nummer 1 hit met you Don't, you Don't Have to Say You Love Me waarvan ze de oorspronkelijke Italiaanse verie, versie uh, Loce Novi Bo een jaar eerder hoorde tijdens haar deelname aan het San Remo Festival. En in 1967 nam Springfield de Look of Love op... voor de James Bond-parodie Casino Royale. In 1987 had Springfield weer een hit What Have I Done To Deserve This een duet met de Pet Shop Boys. En deze samenwerking kreeg een vervolg... want in 1989 op de single Nothing Has Been Proved... opgenomen voor de soundtrack van de film Scandal... en in 1990 op het album Reputation... waarvoor ook Dan Hartman een paar nummers produceerde. Begin 1994, tijdens de opname van haar laatste album in Nashville... werd Springfield ziek en vloog ze terug naar Engeland... Ze bleek borstkanker te hebben en ze kwam in 1999 te overlijden. Springfields muziek was ook na haar overlijden nog van grote invloed op blanke soulzangeressen. Zoals Duffy en Weile Amy Winehouse. Goed, dat was um, Dusty Springfield. We gaan even gewoon weer verder met ons programma. en uh, We gaan luisteren naar The Hurt, From the Underworld. Thank you. Tito City van Gary Rafferty en in de aankondiging hoorde u natuurlijk al dat het een artiest in het licht is. Wat betekent dat hij of jarig zou zijn geweest of wel overleden is op deze dag? Nou, Het eerste is het geval. Gary Rafferty is geboren in Paisley 16 april 1947 in Bournemouth op en Nee, in Paisley op 16... Ik word even afgeleid omdat mijn telefoon gaat. Dat ik natuurlijk het geluid vanuit moet zetten. Maar goed, hij is overleden in Bournemouth op 4 januari 2011. Hij was een uh, singer-songwriter en speelde zang, piano, gitaar. En aanvankelijk werd hij lokaal bekend door zijn optredens... met diverse beentjes zoals de Sensors en de Fifth Column. En in 1969 vormde hij samen met Billy Connolly... tegenwoordig bekend als komiek... Het duo de Humble Bums, ja, een leuke naam. Ze scoorde in 1970 een kleine hit met Sushine Boy dat een 28ste plaats in de Veronica Top 40 bereikte. En in de Britse charts deed het helemaal niets. In 1971 bracht Rafferty een solo album uit, Can I Have My Money Back. En een jaar later richtte hij met zijn oude schoolmakker Joe Egan de groep Steelers Wheel op. Nou, die kennen we allemaal wel, hè? Ze hadden een hit met onder andere "Stuck in the Middle with You. Vanaf 1977 ging Rafferty opnieuw solo met de zeer succesvolle plaat City to City, die we dus net gehoord hebben. En met daarop zijn meest bekende song Baker Street. Hij behaalde de derde plaats in de Britse hitparade en de negende in de Nederlandse hitparade. In 1987 produceerde Rafferty samen met Hugh Murphy Letter from America van de Proclaimers die daar een redelijke hit mee scoorde. En na zes jaar stilte kwam Rafferty zeer sterk terug met het album North and South. In de jaren daarna kwam er een eind aan zijn huwelijk... wat zijn weerklank vond op het album On a Wing and a Prayer uit 1992. En na jaren niet meer te hebben opgetreden... volgde toen een Europese tournee waarin ook Nederland werd aangedaan. Um, in 1994 verscheen het album Over My Head... met onder andere een aantal Steelers Wheel Covers... Pas in 2000 werd een nieuw album op Rafferty's eigen label Icon gepresenteerd. Oh, ik zie trouwens dat ik moet stoppen. Dus ik vertel misschien straks even verder. Maar we moeten echt met de hoogste spoed naar het nieuws. Tot zo! Zover. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5